Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting... een serie gesprekken waarin Vasilis van Gemert, dat ben ik... op zoek gaat naar de definitie van kwaliteit. Ik spreek dit keer met Marije Schaken... de zakelijk leider van ontwerpbureau Eend uit Utrecht. Wat mij altijd opvalt aan het werken naar de blogposts van Eend... is de vriendelijkheid. En vriendelijkheid, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, zegt Marije. Naast goed kritisch gebruikersonderzoek en toegankelijkheid... Een aantal mensen die ik eerder sprak tijdens deze podcast... gaven aan dat ze eigenlijk niet zo letten op slechte dingen. Marije let wel op slechte dingen. Ze begint het gesprek er zelfs mee. Slechte dingen, vooral als het dingen zijn die mensen nodig hebben... die moet je namelijk verbeteren. Wat, wat vind ik nou heel erg slecht? Okay. Waar word ik helemaal niet goed van? Mm -hmm. En... Uh, waarom steeds weer bij uitkwamen... is dat dat allemaal dingen zijn... die met liefdeloosheid te maken hebben. met... ja, gewoon maar wat doen... omdat het uh, nou eenmaal zo gaat. Yeah. Van, van, van die kastje naar de muur dingen. Mm -hmm. had, had je laatst dat ikje gelezen in de NRC? Er kwam iemand... Uh, die wilde een nieuw paspoort. Die kwam bij haar gemeente. Ik, ik weet heb niet eens wie het geschreven had. hoor. Iemand anders twitterde het. Die kwam bij haar gemeente... En er waren twee loketten, met afspraak, zonder afspraak. Zij dacht, nou ja, ik heb geen afspraak, dus uh, ik, ik ga naar het loket zonder afspraak. En toen vroeg ze, nou, ik wil graag mijn uh, uh, paspoort uh, verlengen, kan dat? Nee, ik kan niet. U uh, hebt geen afspraak. En toen had ze even gehaald en zei, maar kan ik dan een afspraak maken? Ja hoor, dat kan. <lacht> uh, wanneer wilt u een afspraak? Nou, nu bijvoorbeeld... Ja, dat kan, prima. Nee. En toen kon ze daar ter plekke een afspraak maken. En met die afspraak naar het andere loket om de paspoort te laten verlengen. Dat zijn nou. een paar stappen te veel. Ja. ja. Nou, dat, dat, dat begrijp ik dus echt niet. Nee. Dat, ik maar dit, dat dit, is, je... dit is zelfs nog. Weet je, soms kon je dit soort, tegen, dit soort dingen tegen in digitaal. Ja. En dan kan ik nog iets bedenken van: oké, okay, dat is. Tijdgebrek of zo. of Er yeah. is dus niet heel erg goed over nagedacht. Of niet elke mm. flow is helemaal doorgelopen. Maar dit is gewoon een mens. Ja, het is gewoon een mens. Maar die ja. zit dus helemaal vast in systemen. En er zijn dan systemen bedacht... om dingen goed te laten lopen. Ja. Maar als je daarbij de mens uit het oog verliest... Ja. dan... ja... Dus de echte liefdeloosheid van. We hebben ons niet ingeleefd in iemand die aan de balie komt en, en uh, dat nieuwe paspoort wil. We hebben ons er wel een beetje in ingeleefd, maar, maar vooral niet al te lang. dan even kijken, het tegenovergestelde van liefdeloosheid is liefdevolheid of is dat vriendelijkheid? Het uh, is of? aandacht. Aandacht ja. aandacht. ja, ja. Aandacht En uh, uh, wat, wat ze bij de, bij de zen-boeddhisten beginners mind noemen. Dus niet helemaal vastraken in je, in, in je spoortje waar je altijd in zit. Maar elke keer kijken van, wat, wat ik aan het doen ben. Klopt dat nog? Uh, slaat ja, ja. dat de eigen ergens Jesus op? Beginners mind, hè? wat grappig. Ja. ja, beginners mind. In het mind. begin ben je super gefocust. Ja. Dan ben je heel erg geconcentreerd van hoe werkt het nu eigenlijk. En op den duur niet meer natuurlijk. En je moet okay. dus proberen om dat vast te houden juist. Ja. Oké, okay, uh, wat ik ook heel erg vind, is uh, expres slechte dingen doen om uh, geld te verdienen. Mm, yeah. uh, dus bijvoorbeeld geen stijl, daar erger ik me al heel lang aan. Oh, vind echt, ah. echt verschrikkelijk. Uh, waarom niet? Omdat mensen niet gewoon stomme dingen tegen elkaar mogen zeggen. Maar omdat ze dus echt al jaren bezig zijn met allerlei nare discussies aanzwengelen en opzwepen... en mensen opjutten, tegen elkaar opzetten... om maar zoveel mogelijk kliks op zo'n website te krijgen. Dat, dat gaat helemaal niet over echt gevoelde boosheid of zo. Dus die nee. hele boze-witte-mannen-discussie... Boze dat is ook volgens mij maar, geen echte boosheid... maar dat is aangezwengelde boosheid. Eh, volgens mij is dat ook totale willekeur. Als er wat anders, als over iets anders boos ja. geworden dan worden ze over iets anders boos. Ja. Dat, dat, en dat kan ook het tegenovergestelde zijn... Tuurlijk. Dat zie je bij Trump natuurlijk ook. Hij uh, had uh, High Kranen, die hield vorige week een prachtige uh, lezing bij ons op school. En die liet de Trumpinator zien ofzo. Wat <laughs> is dat? Nou, dus in plaats van een klassieke uh, uh, long read maken over uh, de meningen van Donald Trump. Yeah. Uh, hebben ze een interactief ding gemaakt waarin je een quiz doet. Van, yeah. Ben je het eens met Donald Trump? En eigenlijk was het, je bent het eens met Donald Trump. En dan kreeg je twee tegenovergestelde meningen. Ja. En ben je het met de eerste of met de tweede eens. Maar het was allebei van Donald Trump. Die, zei, die zegt eigenlijk heel vaak het tegenovergestelde. En waar, wat er dan uitkwam was in 2009, op 7 februari gemiddeld, was je het het meest eens met Donald Trump. GELACH <tiedacht> Supergoed. Hartstikke goed ding. Ja. Maar dat geeft inderdaad aan dat uh, dit soort. Uh, dit is natuurlijk willekeur. Dat ja. kan alles zijn. Ja. Ja. Oké, okay. okay. maar je hebt dus een hekel aan dat soort. Dat is, dat is gewoon gemeen, is dat? Hè? Ja, dat, ja. Is, dat is cynisch. Dat is effectbejag. Ja. Maar daar zit ook echt een ben ik van overtuigd, zit een strategie achter. Mm -hmm. Want we hebben meer kliks nodig, want ja. dat is goed voor onze adverteerders. Ja. Dus gaan we kijken waar de mensen zoveel mogelijk op klikken. En dat, dat gaat helemaal niet over wat, wat willen mensen graag maar waar kan ik ze het meeste opswepen? Ja. En dat vind ik gewoon super gevaarlijk. Ja. Dat, dat vond ik tien jaar geleden uh, gevaarlijk. Maar je ziet nu ja. wat het op gaat leveren, mm -hmm. volgens mij. Hè. Maar, ja, uh, ja. ja, maar dat zie je ook volgens mij uh, bij bepaalde softwaresystemen... die uh, zijn goed genoeg dat mensen erin trappen om daar licentie op te nemen. Ja. Die hadden allang supergoed kunnen zijn. Ja. Maar elk jaar wordt er een klein stukje verbeterd. Ja. Dat is net zoiets, toch? Dat is... uh, ja, en dan gaat ook uh, nog weer meespelen dat mensen... De keuze hebben gemaakt voor dat systeem en dat dan voor zichzelf ook gaan vergoeilijken. Wat, wat Romt-Jan het Stockholm-syndroom noemt. Hè? Weet je nog dat stukje wat hij had geschreven op één blog over het Stockholm-syndroom? Mm -hmm. Dat we uh, bij gemeentes waren waar mensen tegen ons gingen zeggen: van ja, nee, maar die, uh, dat uh, raadsysteem wat wij hebben, dat, dat is gewoon heel goed. Dit is gewoon de manier waarop je het moet doen. Terwijl je gewoon. Op overduidelijk kon aantonen. Dat is een soort totaal ja, ja. systeem waar je door allerlei hoepels moet springen om hele simpele dingen te doen. Maar je gaat dat helemaal rationaliseren voor jezelf. Van ja, zo ja. moet het nou helemaal. Maar ja, mensen, die die ja. mensen bij die gemeente, die meneer of mevrouw die zei van ja, u moet eerst een afspraak hebben. Ja. Die denkt ook dat hij het goede doet. Ja. Die doet echt zijn best. Weet, dat heeft hij zo geleerd en zo doen we dat nou eenmaal ja. hier. Maar ik vind dat je daar altijd een beetje uit moet kunnen stappen en moet kunnen zeggen. Ja, is dit nou wel zo? Ja, ja, ja, ja. ja ik, ik, ik, ik kan daar ook heel slecht tegen. Ik heb ooit bij een IT-bedrijf gewerkt. En daar hadden we een urensysteem. Dat was krankzinnig. En dat was zo ontzettend slecht. En uh, daar dat, dat ergde ik me. Al die jaren dat ik daar werkte, erg ik me aan. Mm -hmm. En toen de maand voordat ik wegging, stapte ze over naar een nieuw urenregistratiesysteem. Ja. En dat was nog veel slechter. Hoe kwamen ze daar dan bij? Ik weet het niet. Nee. Ik snap dus niet hoe je dat kan kiezen. Dus daar is vanuit... Ik weet niet hoe... Maar er is dan besloten... Nou, dat oude is niet goed. We nee. moeten iets anders. Ja. So far, so good. Ja. Nou ja, so far, so good. Nee, was we moeten iets anders. Nee, we moeten iets beters we moet iets beter. Ja. Ja. Iets ja. anders? Nee, dat is een, en ik denk dat daar het misschien wel fout zat. We moeten iets hmm. anders. Of hmm. misschien is er vanuit een ander standpunt naar gekeken: dat er betere reportages, rapportages uit moesten komen of zo. En ja. dat dat wel kon. Ja, maar. De gebruikerservaring voor de mensen. Uh... Ik had een extra kostenpost aangemaakt: uren registreren. Daar was ik twee uur per week mee bezig. Zo <laughs> zonder van de <laughs> tijd. <laughs> ja. En natuurlijk wat je vaak ziet is dat er inmiddels zoveel geld in zit. Ja, nou dan gaan we er maar mee door. Ja, dan moeten we maar ja, uh, dat verder. Dat zie je bij alle grote IT-projecten bij de overheid. Volgens mij zijn ze allemaal op die manier gigantisch mislukt. Niemand die er blij mee is. Nee. En tien keer zo duur, of nog veel meer keer zo duur ja. dan... Uh, Schrikkelijk. Maar is dat Dat is wel eigenlijk ook een soort oplichterij. Want volgens mij weten die IT-boeren dat van tevoren. Of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik kan dat niet bewijzen. Nee. Maar volgens mij is dat wel het businessmodel. Haal ze binnen voor weinig. En, en leg ze dan zo vast dat ze nooit meer bij je weg kunnen. Ja, ja precies. Ja. Zullen ze het niet zo omschrijven. En zullen ja. ze misschien ook niet zo in, in hun hoofd hebben. Maar het is wel de tactiek. Ja. Nou, dat, dat is wel, uh, wel erg. Ja. Maar ik denk dat de overheid daar zelf ook wel een rol in heeft, hoor. De manier waarop projecten aanbesteed worden... Ja. Uh, daar ook niet voor zorgt dat dat doorbroken wordt. Nee. Nou ja, We gaan nu een aanbesteding doen van een of ander softwarepakket. Geen idee precies wat het is. Maar dat ja. komt dus bij de, de, de Hoogschool van Amsterdam. Ja. En dan wordt een heel congres rondom georganiseerd... Okay. waarbij de aanbestedingspartijen gaan presenteren op dat congres aan alle stakeholders. Dus mm -hmm. Iedereen die dat gaat gebruiken, die zit daar in de zaal. Mm -hmm. Dat vond ik wel heel erg interessant. Dan. Ja. Dat is iets heel anders dan... Uh, stoffige kamertjes zie ik dan altijd voor me... met vooral mannen in niet goed zittende pakken of zo. <laughs> ook allemaal weer met de beste bedoelingen... en ja. ook om dingen die misgegaan zijn in het verleden dan te voorkomen... Maar het, ja, het werkt gewoon niet. En nog steeds nee. die neiging om van die hele dikke projectplannen te gaan schrijven. Helemaal aan het begin. En dan zeven jaar je project te gaan doen. En dan ja. verbaasd te zijn als er toch niet iets goeds uitkomt. Ja, ja. Ik, gisteren had ik nog iets getweet. Een, uh, uh, dan Hon. Dat is een Engelsman die in Amerika werkt. Ja. Die heeft een hele goede uh, e-mail nieuwsbrief. En Dan werkt... Uh, voor de staat Californië nu. Uh, nee, hij werkte eerst bij... Um, hoe heet dat? Code for America geloof okay. ik. Um, en toen heeft de staat Californië aan hem gevraagd... en aan zijn collega's gevraagd... of zij wilden kijken naar een projectplan wat ze hadden... voor uh, de kinderbescherming daar. Child services. Nou, en dat heeft hij helemaal afgekant, dat project. En tegen ze gezegd, weet je wat jullie moeten doen? Je moet het op de manier doen waarop Gov.uk UK het doet... Agile teams uh, inzetten en uh, prototypes maken. Die prototypes testen met echte mensen Precies, ja. en zo verder gaan. Niet ja. je enorme projectplan en dat de wereld insturen, want dat gaat gewoon mis. Ja. En het mooie is dat er deze keer naar geluisterd is. Okay. En dat de Staat Californië het nu helemaal anders aanpakt. Die hebben uh, een, een soort pool gemaakt van allerlei bedrijven die agile kunnen werken... Die, uh, die hebben allemaal een, een opdracht gedaan voor de staat Californië. Gewoon een proefopdracht. Uh, we hebben gezegd, hier heb je een dataset, hier heb je een API. Hier heb je een, uh, een briefing voor wat we gedaan uh, willen krijgen. Ga maar een prototype maken, ga maar een ding gewoon maken. Uh -huh. En lever dat op aan ons. En toen hebben ze dat gecontroleerd naar de technische specificaties gekeken... of naar de technische bouw uh, gekeken. van nee. dan Zit het een beetje goed in elkaar? Maar ze hebben ook gekeken naar... kunnen daadwerkelijke gebruikers hier goed mee werken? Zijn nee. ze er tevreden over? En alleen als je allebei kon... dan mocht je in de pool van uh, uh, pre-approved mensen... die ze gaan vragen om dingetjes uh, voor hun te doen. Dat lijkt me perfect. Ja, te gek zeg. Maar dat is dan ja. echt wel... Maar goed, dat is natuurlijk een goed voorbeeld... We hebben nu een paar goede voorbeelden gehad hè, van hoe het kan. Ja. En, en daar zijn hele goede publicaties natuurlijk ook over geweest. Als je kijkt naar Gov.uk, bijna iedereen zegt dat tot nu toe in deze podcast: dat dat een, een, een ding is wat zowel qua product, maar ook qua proces, qua hoe het in elkaar zat, super, super goed is. Ja. Um, maar die hebben ook heel erg veel over gepubliceerd. Die zijn dat echt naar buiten gaan brengen: van hé hey jongens, zo moet je dit doen. Ja, het nare is wel dat, uh, dat nu alweer allemaal afgebroken schijnt te gaan worden. Ja. Lijkt te gaan worden. Ja. En uh, ik hoor heel veel mensen enthousiast over praten... maar ik zie nog steeds bijna niemand het doen. Nee. En ook niet in de Nederlandse overheid. Het Nederlandse overheid in tegendeel volgens mij. Ze willen het wel en uh, ze proberen het wel een beetje, maar ze doen het niet zo rigoureus als Covid uh, uh, UK het gedaan ja. heeft. Of zoals California het nu doet. Ja, ik denk dat als je het niet rigoureus doet, dan doe je het niet zoals. Nee. Het, de, uh, ik denk dat de essentie van Coffee UK was dat daar mandaat was. Ja. He, dus daar werd gezegd, uh, oké, okay, jullie zijn het nieuwe team. Ik ga vooral praten met alle verschillende ministeries, die hebben wellicht goede ideeën, maar je moet niet naar ze te luisteren. Nee. En dat is echt uniek, hè? Stel je dat hier eens dus voor. Ja, dit, dat kan hier dus. No way. Nee. Nee. Nee. nee. Ik, ben, ik heb wel eens een lezing gehouden voor een groep interim managers die bij de gemeente zaten. Het was, jezus, wat een vreselijke club was dat. En die. Zeg je bij een... de it leverancier? Ja. En toen heb ik een, uh, uh, had ik een presentatie gehouden over GOG.UK, UK, hadden ze nog nooit van gehoord. Mm -hmm. ze, waren, ze deden de, ja, alle, okay. alles met, nou, dit, dat was een beetje het niveau, ze deden alles met computers. Dat ja, ja. waren gewoon gasten van in de zestig, die hadden geen idee wat ze deden nee. voor 2000 euro per dag. En die en ik had een beetje rondgekeken en daar kwam ook een beetje Er zaten ook van die cynische softwarepakketten voor gemeentes. Mm. Wij ook gewoon dan koop je een licentie per jaar waarschijnlijk ja. superveel geld ja. en dat, dat doet natuurlijk net niet wat je wil. Dus elke ja. keer dat je iets anders wil, ja, nou, dan moet je daar extra voor betalen maatwerk. Ja. ja. ja. Maar je dat doen je de... jullie niet, toch? Jullie werken wel veel voor gemeentes, maar jullie doen dat anders. Ja, dat doen wij helemaal anders, want. Uh... Wat wij wel belangrijk vinden is, dus dat je luistert naar mensen en wat die mensen nou echt nodig hebben. Ja. Bijvoorbeeld voor uh, gemeente Meren hebben we dan een nieuw raadsysteem gemaakt. Meren zag zelf, er zijn heel veel raadsystemen. Iedere gemeente heeft zo'n ding, maar ja, die zijn allemaal niet prettig en je kan er niet mee doen wat je wil. Maar wat uh, moet je met een raadsysteem? Uh, even voor de mensen die dat niet weten. Uh, dat is je hebt de gemeenteraad. Daar zitten mensen in uh, die gekozen zijn. Maar dat zijn allemaal mensen die daar niet fulltime mee bezig zijn. Die Project, hebben dan ja. een paar uh, vergaderingen. Uh, ik weet echt niet eens hoeveel. Um, maar die moeten... Als gemeenteraadslid moeten ze zich inwerken in allerlei onderwerpen die in de raadsvergadering aan de orde komen. En er worden allemaal voorstellen geschreven. En Die moeten ze goed lezen en over onderhandelen en zo. Zodat ze weten waarvoor ze gaan stemmen. En ja, ja. waar dan amendementen moeten komen of deeltjes gesloten moeten worden. Dus voor zo'n raadsvergadering er uh, is, moeten de raadsleden inlezen, allemaal stukken lezen, met elkaar uh, discussiëren daarover uh, in persoon of uh, via. Uh, Via andere middelen. En ze moeten ook van alles terug kunnen vinden over dingen die al besloten zijn. Ja, ja. Nou, het was eerst gewoon een hele grote bak met PDF'en, zeg maar. De meeste van die systemen zijn gewoon bakken met PDF'en. Ja. En als je dan iets wil weten over de spoorovergang bij Winsum. Als jij toevallig in Winsum uh, uh, raadslid bent, dan moet je al die vergaderingen uh, van uit het verleden langs gaan om te kijken van wanneer is het in de vergadering geweest. Oh, dan moet ik daar even een document ophalen en dat moet ik dan lezen. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Dat is gewoon niet handig. Ik moet alles weten over dat onderwerp. Ja, ja, We hebben niet van die data. Dus ja, ja, ja, ja. die, die, die zijn echt. Klinkt een beetje zoals... Uh, de, de iPhone heeft uh, uh, ooit dat sms'en veranderd. Oh. SMS'en was vroeger uh, een lange lijst. Ja. Chronologische lijst. Echt? Ja, op die oude Nokiaatjes. Weet je er nog meer? Ja. En oh. toen, en toen ging, kwam de iPhone en toen werd het ineens chatberichten. Ja. Dat was het helemaal niet meer chronologisch al namen door elkaar. Dat heb ik me niet eens gerealiseerd, ja. maar dat, dat, dat is je jezelf, zo weet en... van wat heb ik vorige keer tegen Facilis gezegd. Ja. dan moet ik eventjes Facilis weer precies. terug. Halen. Ja. Precies. Dus wat wij nu hebben gedaan, dus Romeo, Jan en Willemijn zijn eerst gaan praten met raadsleden. Ja. Ja. Hoe gaat dat dan met die vergaderingen? Waar je je informatie vandaan? En met wie moet je allemaal praten? En uh, hoe lees je je in een nieuw onderwerp? En hoeveel onderwerpen komen er eigenlijk aan de orde? Nou, die hebben gewoon heel veel dingen zitten vertellen. Ja. En toen zijn ze daarvan zijn ze gaan luisteren en gaan nadenken... Van, oh, wat die mensen dan echt nodig hebben. Ze, zijn, ze delen het vooral in, in onderwerpen. Dus als ze denken over die vergadering... dan denken ze terug aan bepaalde onderwerpen. Dan denken ze helemaal niet aan de dag van die vergadering. Nee, is ook logisch. Maar er is dus nooit een systeem geweest... Die daar, dat daar rekening mee heeft gehouden. En toen zijn ze papieren prototypen gaan maken. Gewoon gaan schetsen. Van nou, als we het nou zo gaan doen... Van, je hebt een spoorovergang... en dan zie je van... Nou, zo is het begonnen en dit hebben we besloten... en we zijn nu in fase drie van vijf fases. Dus ik heb meteen een overzicht zien van waar gaat het eigenlijk over... wat voor documenten horen er allemaal bij... Uh, wanneer komt die weer aan de orde in de vergadering. Um, kan je daar dan iets mee? Ja, daar konden ze wel. Mee. Dus de, nou, toen zijn ze dat verder gaan uitwerken... en daar een, een, een klikbaar prototype van gemaakt... Nog een keertje getest. Ook weer met mensen die er echt verstand van hadden, die daarmee moesten werken. toen ging ik kijken, kan ja, ik dan ja. daarmee aan de slag? En dat bleek het geval te zijn. En toen is het daarna gebouwd. Ja, ja, ja. Maar dat ziet er dus volstrekt anders uit dan al die raadsystemen bij al die andere gemeentes. Ja. Maar bij zo'n gemeente. Um, het is, het is zo moeilijk om als gemeente zo'n besluit te nemen om te zeggen... Van nee, wat er is, is gewoon niet goed. We willen het anders en we nemen het risico om dat helemaal opnieuw te laten maken. Ja. Het gaat heel veel over het risico nemen en je nek uit durven steken. En dingen gewoon anders doen dan ze traditioneel gaan. Ik, jij... Maar ik denk, daar zit dan ook toch bij zo'n opdrachtgever... Ik denk dat daar moet iets meer zitten dan alleen maar... Het moet anders. Ik denk dat er ook een ja. soort idee moet zitten van een bepaalde richting misschien. Gok ik zo, hè? Want, want, want je kan natuurlijk ook een bedrijf anders treffen... wat het wellicht nog erger gemaakt heeft, en dat je dan ons cijferbeheersysteem ja. krijgt. Of zo. Ja, maar de opdracht is bij ons gekomen via iemand die weet hoe wij werken... Ah, okay. En uh, die andere projecten heeft gezien waar we iets soortgelijks ja. hebben gedaan. Dus die kon wel met, met vertrouwen dat adviseren. Want dat dat, dat die... doen jullie eigenlijk altijd. Hè? Daar staan ja. jullie, jullie blog staat er vol mee. Van jullie ja. gaan praten met mensen. Ja. Je gaat zitten observeren. Hè? Je zit in, vaak in... Uh... Uh, bij gemeentes ging je dan gewoon in de gemeentehuis in de, de hal zitten kijken wat mensen doen ja. en vragen wat ze willen wat ze, wat ze nodig hebben en je had ook een keer een heel mooi onderzoek gedaan toen, werd er, toen waren uh, smartphones eigenlijk redelijk nieuw mm -hmm. en er waren allemaal aannames over gedaan, over hoe <laughs> mensen die gebruiken ja. en zeiden ja leuk die aannames jij bent gewoon een dag in de trein gaan zitten ja. en op het ja, station ja, hè, gaan kijken wat doen ja. mensen, ja het hele land doorgecrost. Uh, uh, en dan overal zitten kijken, waar zijn ze dan mee bezig? Dat is inderdaad al een paar jaar geleden. Ja, ja, ja, ja. Maar dat was ook heel leuk om te zien. Want dat was ook een tijd dat allerlei opdrachtgevers tegen ons zeiden... Ja, nee, ja, nee we hoeven geen uh, mobiele telefoon. Want uh, we hebben hele lange formulieren. En uh, uh, ja, mensen doen dat gewoon niet op hun telefoon. Ja. Toen kon ik zeggen, nou, dit ja. was dus een mevrouw. Die zag ik zelf met mijn eigen ogen... Op station Utrecht en die, die heeft gewoon tien minuten lang een formulier in zitten vullen en kon niet goed zien wat het was van een energieleverancier of van een zorgverzekeraar of zo. Maar echt achter elkaar door heel veel dingen invullen, gewoon heel uh, uh, doorzetterig ging ze daarmee door. Dus mensen doen het Tuurlijk gewoon. Wel, ja. Regel dat nou, dat ja. je dat. Uh, Inmiddels weten we dat. Ja. Ja. ja Zeker als je... Misschien de oude generatie nog niet, maar als ik mijn studenten nee, zie... Nee, dat was een mevrouw, die was ouder dan ik. Die ja, dat nee, zat te doen. Precies, maar nee, ik bedoel de vorige generatie... Of misschien onze generatie ontwerpers... Die hebben, of en klanten, die hebben er soms moeite mee. Uh -huh. Maar inmiddels ook niet meer. Die zien de nee. kinderen ook. Ik bedoel, ja... Nee, dat is zo. heel zijn Studenten, die, die, die allemaal ja. non-stop. Maar dan nog... Als je bij een klant over de vloer komt merken wij nog steeds dat ze heel graag kijken... naar de ontwerpen voor de brede versies. Dat het toch nog steeds lastig is om... Dat heb je ze zelf horen zeggen... ja, 60% van de mensen komt met een mobiele telefoon. Dat ja. kunnen ze zien in hun statistieken. Maar dan toch willen ze graag het grote ontwerp zien. Ja, wat ik goed vond van uh, wat Haai uh, Kranen laatst liet zien... die zei, er is geen touw aan vaste knopen. Sommige van onze artikelen 60% of 80% desktop... Ja. sommige 80% mobiel ja. er is gewoon niks op te zeggen nee. en daar dat is een extra argument voor uh, dat je overal voor moet ontwerpen ik zie het trouwens ook bij mijn studenten, die ontwerpen nog steeds graag voor groot scherm ja. heel gek is dat ik was juist zo blij toen ik ineens voor kleine schermen mocht ontwerpen wauw, hoef ik al geen rotzooi <lacht> erbij te bedenken uh, drie dingetjes, het is vol wauw yes. ja. ja, veel makkelijker maar goed, die, die, de, dat onderzoek, daar, uh, dat, is, dat is echt wel een essentieel onderdeel. Jullie willen ja. begrijpen voor wie je het doet. Ja, ja. en... Um... We, we willen begrijpen voor, voor wie we het doen. Maar het is niet zo dat we aan de mensen gaan vragen... wat wil je? Nee. We, we vragen ze meer laat zien wat je doet. Nee. En vertel daarbij over uh, wat je doet. Mensen kunnen het niet altijd goed articuleren wat ze willen. En ja. soms zeggen ze ook... Uh, ja, we willen dit. Maar dan ga je erover nadenken. Nee, wat je eigenlijk wil is dat probleem oplossen. Ja, ja, je hebt een oplossing bedacht voor jouw probleem. Ja. Je denkt dat het bijvoorbeeld een forum is of zo. Dat je daar wat aan hebt. Maar eigenlijk zit je probleem ergens anders. En ja. dan gaan we proberen om daarvoor uh, uh, iets te maken. En dan altijd checken. en maar in ieder geval heel goed luisteren naar, je, uh, ja. Ja, ja, naar de gebruikers. Ja. Ja. Ja. Een ander ding wat me altijd opvalt... en dat, dat noem je zelf aan het begin eigenlijk al... Uh, maar je begon er vanuit een, eigenlijk het tegenovergestelde... dat is hmm. die vriendelijkheid. Ik ja. vind jullie... Jullie communicatie, maar gewoon ook jullie persoonlijk. Jullie zijn zo vriendelijk altijd. En het is. En het, dat was voor mij. Ik zat in een nogal. Uh, toch wat hardere zakelijke omgeving mm -hmm. toen ik jullie ontmoette. Uh, nou, zakelijk zou ik willen. Want jullie zijn ook super zakelijk. Uh, meer macho, mm -hmm. harde. nodeloos hard soms ook uh, yeah. omgeving. Uh, en nou ja, ik merk toch net. dat word je toch door beïnvloed. Ja. Hoewel uh, ik zelf misschien niet van nature zo dus ben, als je daar een paar jaar zit, word je natuurlijk wel door beïnvloed. Het viel mij altijd zo ontzettend op hoe. Dacht ik, oh jezus, wat zijn jullie lekker vriendelijk. <laughs> Gewoon de basis toch? Vereen, of... Ja, ja, ja dank je wel. Maar uh, uh, dat vinden we ook echt belangrijk. Ja. We, we hebben laatst ook weer even onze eigen waarde op een rijtje gezet. Wat vinden we nou belangrijk aan onszelf? Dat is ook echt dat als klanten zeggen, tegen ons zeggen. Oh, gezellig. Jullie zijn er weer. Ja. Ja, dan zijn we gelukkig. Ja, tuurlijk, ja. Dat willen we ook heel graag. En dan kunnen we best samen heel hard werken... of we, uh, moeilijke noten kraken of zo. Maar je moet nooit tegenover elkaar komen te staan. Wij zijn er om die klant te helpen. En we willen dat die klant ook gewoon een leuke tijd heeft. En ja, natuurlijk heb je best wel eens een keer een conflict met een klant. Maar uh, je moet elkaar ook wel uh, in, de, in de waarde laten. En ja, dat nou, vind ik wel belangrijk. Ja. We veel, hebben uh, veel gezelligheid... En, ook ja, met... nou, maar het gaat ook wel verder dus, je kan ook gezelligheid hebben en dan alleen maar lol hebben en dat er niks uitkomt maar ik denk dat het, bij jullie gaat het ook over hoe. Uh, uh, dat zie je ook aan de resultaten dus de dingen ja. die jullie maken de producten ja. zien er ook ja. en de communicatie is altijd vriendelijk er zal nooit iets cynisch op staan uh, jullie berichten zullen altijd uh, uh, oprecht en, ja. Ja. Ja. Ja. ja vind ik wel belangrijk ja is het ook en daarmee kan je dus ook prima uh, een heel lang een bedrijf uh, draaien. Nee, sterker nog, ik denk dat dat uh, misschien wel. Uh, nou ja, ja ik, ik, ik vind het in elk geval een stuk prettiger. Ik zag een tijd terug zag ik een, uh, een presentatie in Zurich van Katie Sailor Miller. Ik weet niet of je ja. haar kent. Zij nee? werkt bij Etsy. Okay. En eigenlijk Etsy doet dat ook. Het is ook ja. niet zo'n macho bedrijf. Integendeel, dat is ook. Uh, en die, die zijn juist. Wat ik zo prachtig vond daar, want dat is natuurlijk een grote organisatie en met een grote organisatie gaat het vaak over carrière. Mm -hmm. En carrière wordt vaak gezien als een red race. In ja. elk geval van oudsher. En dat ja. als echt een, een harde, uh, hard iets. Ik zei helemaal niet. Nee. Ik zei altijd juist over hoe kan je zelf groeien en de mensen om je heen. Ja. ja. Zulke simpele dingen. Ja, dat is echt een, uh... ja, maar dat vinden wij ook heel belangrijk om, om het leuk te houden. Uh, we werken heel graag met mensen die uh, heel slim zijn... en die nieuwsgierig zijn en die dingen bij willen leren... en die ook niet in één hokje willen blijven zitten. Hè? Dus daar hebben we het ook wel eens over gehad... over designers tegenover developers. Wij vinden het allemaal leuk om verschillende dingen te doen... en je kennis uh, met elkaar te mengen... maar ook steeds bezig te blijven om nieuwe dingetjes bij te leren. Dus... We plannen ook expres onze weken bijna nooit zo vol met werk... dat er helemaal geen ruimte overblijft om even te geinen... maar ook om artikelen te lezen of om eens iets nieuws uit te proberen. Dus ja, om de, de spirit erin te houden is dat wel heel belangrijk. En we gaan nu ook, nu we iets groter aan het groeien zijn... Maar ook iets... Uh, meer gestructureerd daarmee aan de slag. Per zes weken kijken van wat, wat wil je de komende zes weken gaan doen om dingen bij te, uh, te leren. Okay, yeah. En uh, mag zelf aangeven wat, wat je wil gaan doen en dan, dan steunen we de, elkaar daarop Oké. Okay, en mee. dan kijk je ook weer terug van is dat gelukt? Ja, is dat en... gelukt? Levert het inderdaad wat op voor jou? Uh, wil je nog meer gaan doen die kant op? Of wil je nou, nou wie nu een paar weken gewerkt aan uh, sterker worden in design of in schrijven? Maar misschien ga je daarna wel weer zes weken aan de slag met uh, wil je JavaScript bijleren of zo, ja, als je ja. daar een behoefte voelt, of je gaat uh, hele mooie powerpoints leren maken. Of uh, weet ik veel. Uh, ja. nou, fantastisch. ook zijn. Allemaal, allemaal goede dingen. Dus niet <lacht> vol plannen, dat is nee. een hele goede. Volgens mij essentieel. Vaak lopen dingen toch wel uit. Ja. En als je niet vol plant, heb je gewoon wat meer ruimte om er ja. door te gaan. Dat is ook iets wat ik, ik werk drie dagen in de week. Daar heb ik alle ruimte om vier dagen in de week te werken. Ja. Soms is het gestrest van word. Ja, ja. Nou, slim. En natuurlijk heel belangrijk voor dat de mensen kunnen groeien. Ja, ja. ja vind ik ja. wel. Dat is volgens mij de enige manier om het echt leuk te houden. Tuurlijk. Het is een tijdje leuk om dingen te herhalen. Ach, nu mm -hmm. kan ik het. Mm -hmm. maar volgens mij wordt het daarna wel saai. Nou ja, ja. ja, voor sommige mensen niet, hè. Ik heb vroeger wel eens in een fabriek gewerkt. En ja. dan. Uh, ik, ik, ik kon dat niet of, ik kon het een tijdje maar na, na een paar weken werd ik schreeuwend gek en dan wilde ik weg maar voor andere mensen kan dat heerlijk zijn en ik, ik zat altijd te lunchen inderdaad, met twee dames en die vroeg ik hoe lang uh, werken jullie hier al 25 jaar ja. ik zo en wat, en wat heb je al die jaren dan gedaan hetzelfde orders in een doos stoppen acht uur per dag 5 uur per week 25 jaar. Ja. Ja. Ik was er wel jaloers op. Dat ze dat konden? Ja, oh, wat lekker als je helemaal geen ambitie hebt, zegt. Dat je gewoon... Ja. Die, die, dat je dan die rusteloosheid niet hebt. Want ik zag het vroeger als rusteloosheid. Ja. Dat was ook omdat ik, ik had geen plek waar ik mijn ei kwijt kon. Nee, en... Ja, de, of rusteloosheid dan is. Ik weet ook niet helemaal of het ambitie is. Het is wel de ambitie om iets goeds te doen, maar niet de ambitie om, uh, om een vette carrière te maken. Ja, wel ambitie om beter te worden. Ja, beter. Maar te kijk, worden. Maar als je niet op een plek zit waar je beter kan worden, dan is dat lastig. Ja. En als jij die, die mogelijkheid gewoon biedt, vanzelfsprekend biedt, dan heel veel organisaties die hebben het wel over cursus uh, mm. maar ja, dan wordt er een, een driedaagse cursus in een of ander ding georganiseerd ja. en dat, dat stelt dan ook niet zo heel veel voor maar als je daar gewoon stelselmatig elke week te veel zorgt dat er gewoon tijd over is ja. Ja, dan is dat ook niet een ding dan, dan is dat gewoon zo ja. te gek, luisteren jullie mee? andere bedrijven <lacht> zo <lacht> doe je dat <lacht> maar, uh, uh, uh, ik noem de ambitie al hebben jullie ambitie? Uh, ik sprak laatst bijvoorbeeld met Gert Franke. Ja. Yeah. Die wil het beste datavisualisatiebureau ter wereld zijn. Oké. Okay. Uh, zijn hard op weg, volgens mij. Ja, ja, ja. ja. ja. Hebben jullie zulke soort ambities? Nee, of... we hebben niet zulke soort ambities... in, in, het, in de zin van de beste uh, dit of dat worden we willen wel elke keer beter worden. En elke keer mensen beter helpen. En er is nog zoveel te doen daarin. Ja. Er zijn nog zoveel interacties die je tegenkomt. Waar vind je dit? Jeetje dit. We hebben wel de ambitie in, in die zin... dat we wel willen doorgroeien naar... vooral dingen doen voor bedrijven die heel veel mensen raken. Okay. Bijvoorbeeld de NS... Of de Belastingdienst of de uh, Sociale Verzekeringsbank. Die, oh, ja. die uh, beïnvloeden gewoon het humeur van heel veel mensen. Yeah. Toch? Yeah, Met zo'n zo OV-chipkaart, uh, daar kun je heel veel mensen over horen mopperen. Ja, of, zeker. Uh, bankensoftware, of uh, nou, Van die dingen waar ontzettend veel Nederlanders mee te maken Heel vaak te maken hebben ook, ja. Ja, ja. En als je daar ook maar een klein beetje verbeteringen in kan schaven... dan scheelt ja. dat gewoon uh, voor heel veel mensen uh, chagrijn. Ja. En dan, dan wordt het uh, prettiger. Ja. Dus in, in die zin willen wij wel doorgroeien... dat we onszelf ook kunnen presenteren als hele uh, uh, serieuze, goede partij... waar je ook als NS of ook als SVB gewoon mee aan de slag kunt gaan. En dan kunnen we in één keer ontzettend veel impact hebben ja. voor, uh, voor veel mensen. Ja. Dus daar zijn we wel aan, aan het werken. Goede ambities zou ook echt moeten gebeuren... Ja, als jullie ja. wat meer van die, uh, die flows en formulieren zouden kunnen, uh, kunnen ja. ontwerpen. Graag. Ja. Ja. Ja, nou, bijvoorbeeld, ik noem nou SVB, maar die zijn al heel goed uh, bezig met dat soort dingen in hun ja. website. Dat is een heel uh, goed voorbeeld. Daar had ik ook een keer een stukje over geschreven. Dus dat ze nu uh, sinds een paar maanden hebben ze op hun homepage staan... wanneer de eerstvolgende betalingsdatum is van de kinderbijslag en van de AOW... Dat is een van die dingen waarvoor je dan heel af en toe eens naar zo'n website komt. En eerst was dat een heel klikpad. Dan moest je gaan zoeken en dan moest je gaan nadenken. En dan kijken van wanneer komt die nou eigenlijk. Want voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Maar als je een, een, een als alleenstaande moeder bent bijvoorbeeld. Dan is het echt belangrijk om te ja. weten. Komt die voor het weekend of na het weekend ja, hoor. Ja precies ja. Dus dan wil je dat graag eventjes weten. Dat, dat staat nu op de homepage. Dan heb je al voor een heleboel mensen hun meest gevraagde vraag direct beantwoord. En dat vind ik zo goed nagedacht. Ja, lekker simpel is dat eigenlijk. Ja, hè? ja. ja En dat zijn, er zijn volgens mij honderden plekken uh, op het Nederlandse internet waar je dat soort slimme dingen uh, kunt doen. En die hoeven helemaal niet duur te zijn. Of uh, enorme IT-oplossingen. Maar, maar nadenken in het inleven, dat kan nog zoveel gemak opleveren. En dat zijn. En kom je wel eens situaties tegen, want dat, dat zie je wel eens, situaties tegen waarin dus de belangen van de gebruiker eigenlijk niet helemaal overeen komen... met het belang van de business. Ja. En dat... Maar... Ja, aan de oppervlakte lijkt dat dan misschien zo... dat het niet de belangen van de business zijn. Ik denk dat dat alleen in het geval van... Uh, van bijvoorbeeld een uh, bedrijf is... Wat, wat draait op kliks. Wat advertenties moet verkopen. Dan is het echt niet in jouw belang... dat mensen maar één keer klikken... en dan weer weg zijn. Maar... Als je. Google heeft ook wel uh, onderzoek daarnaar gedaan. Dat hoe langer het duurt voordat jouw zoekresultaat naar boven komt. hoe kleiner de kans is dat mensen gaan klikken. Dus ja. de snelheid van je website die maakt heel veel uit. Ja. En ik durf er wel wat om te verwedden dat dat voor uh, bijvoorbeeld webwinkels ook geldt. Hoe ja. langzamer jouw webwinkel is hoe sneller mensen weg zijn. Dus als je het proces op weg naar het kopen zo makkelijk mogelijk maakt... dan is dat en goed voor de mensen en goed voor de business. Ja. Dus als je je mensen beter helpt... is dat volgens mij altijd beter voor je business. Ja. Uiteindelijk. Maar je ja. moet het wel zien. En wat dan vaak niet helpt... is dat een business is opgedeeld in verschillende stukjes... Dat is ook weer een voorbeeld van Twitter uh, uh, van laatst. Uh, Evelien die had het over uh, de, de app van haar bank. Daar werd ze helemaal niet goed van. Want zij wil gewoon haar bankzaken doen. Ze wil lekker snel inloggen. Maar dat kan een hele tijd niet. Omdat het appje... Uh, die laat nog een ding in. Een, een plaats. Waarop je dan kan zien op welke plekken in Nederland... Jouw geld gebruikt wordt of zo. Dat is gewoon een soort advertorial-achtig iets van... kijk, ons als bank is goed bezig zijn met jouw dingen. Nou, geweldig. Maar daarvoor zijn we niet in deze ja. app. Want we zijn in deze app... om eh, even met ons eigen geld eh, ja. bezig te zijn. Ja, ja. Dus hou mij niet elke keer dat ik er ben... weg bij mijn eigen geld. Verdomme, nou, dat wat, wat dat heeft dan denk ik te maken... met verschillende silo's in ja. je bedrijf. Ja, ja, ja. Je hebt ook een silo die ervoor moet zorgen... Dat, dat de PR in orde is en zo. En die heeft kennelijk macht over de app ook. Dus die kan gewoon zeggen van onze boodschap moet ook Ik denk getoond dat dat worden. is een mandaatding. Daar heeft niemand ja. mandaat. Datzelfde ja. hadden we vroeger bij KLM. Daar was gewoon een probleem dat iedereen had recht op een stukje homepage ja. en dan ook binnen de fold. Ja. En dat leverde de krankzinnige website op dat iedereen had inmiddels een weet ik veel 2000 bij 1500 pixel beeldscherm. <laughs> en die website was als een postzegeltje dan past nog binnen 800, en 600 en alles zat daarin gefrot of zo. Een waanzinnig een Hadden ze dan ding. ook allemaal uh, recht op zoveel pixels bij zoveel pixels? Ja, het was volgens mij net niet zo uit, maar zo zag het er wel uit. Nee, ja. ja, het was echt zo, ja. En uh, later is een mandaat gekomen en het inzicht dat mensen ook wel weten hoe je moet scrollen. Dus, echt? Ja. Zijn ze er al achter? Ah, <laughs> oh, ik weet, dat is wel lang. Ja. Dat, dat bedrijf is inmiddels wel beter. Okay, maar, maar, dat dan ze... maar dat voorbeeld van die bank, ja. dat, dat is echt jammer... dat daar dan niet mensen met, met beginners mind naar kijken. Dat ze met z'n allen kijken naar wat, naar wat is nu eigenlijk ons doel? Wat willen wij doen als bank? Is die mensen die bij ons bankiert goed helpen? Ja. En dat ze dan ook niet doorhebben dat die paar seconden... dat dat gewoon gaat stapelen voor Evelien, maar er één keer oké, okay, maar de tweede keer word je al een beetje geïrriteerder... en de tiende keer dat ze dus weer komen met dat ding... waar je helemaal geen interesse in hebt... word je dat, gewoon heel geïrriteerd. En mensen ook helemaal niks... Ik weet, nee. Er was toch laatst ook zo'n onderzoek van ASN Bank. Die hebben nu net een nieuwe website, geloof ik. Maar die vorige website... Mm -hmm. daar kwam 100% van de bezoekers... drukte op het knopje inloggen. En de rest van de hele website werd genegeerd... Gewoon ja. de hele, de, niks. Er werd nergens naar gekeken. Er werd nergens op geklikt. Nee, je wil gewoon internetbankieren. Ja, precies. En dan zitten ze ja. allemaal content en te maken. Alle, alle content. Er werd niet gezien. Ja. Nee. ja. Ja, dat is natuurlijk heel lullig voor al die mensen die die mooie content aan het maken zijn. En ik vind het ook echt heel lullig voor die andere bank. Dat, dat er mensen dus iets moois bedacht hebben om te laten zien van wat er dan met je geld gebeurt. En dat is vast ook heel belangrijk. Het interesseert. Nou ja, het is ook belangrijk dat sommige mensen het lezen. Maar het is niet belangrijk als je wil inloggen om te bankieren. Nee. Dan doet het er niet toe. Nee. nee, dat doet het toe als je erover wil lezen. Ja. Oh, ja, zus, en dan hè? heb je dus niet ingeleefd in wat gaat die herhaling van steeds de, die twee, drie seconden download voor mensen betekenen. Ja, dat is natuurlijk ook iets, dat is wel iets wat heel veel ontwerpers hebben natuurlijk, hè. Die hebben iets supermoois gemaakt. Daar mm -hmm. zijn ze hartstikke trots op. Daar mm -hmm. zijn ze tijd mee bezig. Mm -hmm. En het is al maandenlang het allerbelangrijkste in de hele wereld. Want ze zijn met niks anders bezig. Dus iedereen wil dat de hele tijd zien, denken ja. ze dan. Ja, maar ik denk niet dat dat aan, aan ontwerpers voorbehouden is. hoor. Ik nee, denk ja, dat okay, dat ook, ja. ook wel echt afdelingen zijn ja, die, die ja. denken... Ja, ja maar de, onze hele afdeling gaat over de PR. Dus PR is superbelangrijk. Ja, <laughs> ja mooi. Ja, oké, okay, maar dat is dus, uh, ja, dus die, die, die, die, die dat uh, conflict, zeg jij, dat is eigenlijk nooit een conflict. Nou, ik kan wel eentje verzinnen, een webshop. Yeah. Ja, natuurlijk. Dus het conflict tussen business en uh, gebruiker. Mm -hmm. Ik heb wel eens op een congresje gesproken en dat was voor alle marketeers. En toen had ik bedacht, weet je, die webshops, dat is veel te ingewikkeld om dat te kopen. En ideal was toen nog heel vervelend. En uh, dacht ik, nou, ik had allemaal hele slimme manieren bedacht waarop je veel sneller dingen kunt kopen online. Mm -hmm. Ik was hartstikke trots op. ik dacht van, nou, dit is gek. Wat heb ik allemaal slimme dingen verzonnen? En toen had ik dat zien aan Katrien en die zei van. Nou, dat moet je niet presenteren. Want er zijn veel te veel mensen met schulden in Nederland. Je moet het juist niet makkelijker maken. Oeh. Daar had ik nog nooit over nagedacht. Nee. En ik heb het toen wel gezegd daar tijdens de presentatie. En de mensen zeggen: ja, dat, wat hebben wij er nou mee te maken? Ja, en, maar... Nou ja, dacht ik, nou, ja. volgens mij heb je daar mee te maken. Ik zou bijvoorbeeld als kan. Dat is ja, een verdienmodel. Dat je iets verkoopt voor 100 euro... en er 5000 euro aan boetes aan verdient. Ja. Toch? Ja, dat, dat is wel het... Uh, de maatschappelijke component dan... Ja, dat is natuurlijk ook wel in het belang van de klant. Ik zat er meer ja. nauw naar te kijken van... ik als klant heb het belang bij dat ik gewoon zo snel mogelijk... aan de einde ja. kom. Uh. Als bedrijf heb ik daar ook mijn belang bij. Maar als maatschappij hebben we er wel belang bij dat er niet zoveel mensen met schulden zijn. Dat er ja. geen gokverslaafden zijn ja. en zo. Ja. Uh. Nou ja, en als individu ook. Ja. Daar heb je ook belang bij dat je geen schulden krijgt. Ja. Dus wat is daar het. Ja, ik vind, ja van, dat, dat vond ik een goed ik, voorbeeld. Dat is echt een heel erg interessante. Want daar zijn we natuurlijk wel de hele tijd mee bezig. Het optimaliseren van flows. En de, daar staren we ons natuurlijk ook blind op. Nou ja, dat is. Het doel is het zo makkelijk mogelijk maken. Ja, maar, maar dan kom je ook weer in de discussie terecht over, over Facebook bijvoorbeeld. Die alles zo gaat maken dat je zo lang mogelijk op Facebook zit... en zoveel mogelijk op Facebook doet en al je vriendjes op ja. Facebook uh, trekt. Ja. Maar soms ja. moet je dus misschien ook een horde maken of zo. Ja. Dat, Facebook vond. doet het ook, hè? Die heeft een hele, hele interessante... Er is iets met... Als je iets aan je profiel verandert of zo... Ja. je drukt op een knop... dan is dat gebeurd. Als mm -hmm. dus je drukt op een knop... En pof, de, de, al die data alleen... mensen hadden het idee van... hoe kan het nou? Dit mm. moet toch lang duren? Want er gebeurt heel veel. Dan doen ze dan een spinnertje? Ja. Ja. <laughs> dus als we raderen gaan draaien. Een klein virtueel ezeltje... wat je ja, ...gegevens wegbrengt. Ja, dus is, Zo. Soms, soms kunnen dingen dus ook te snel gaan. Ja. Ja. Ja. En, en dus jullie, jullie hebben echt wel... Uh, ...jullie zoeken een aantal soorten klanten. En, uh, ja. daar is, jullie, de, eigenlijk houden jullie er ook al best lang mee bezig... Hè, ...met goed opdrachtgeverschap. Ja. Ja. ja. Dat is ook heel belangrijk. Het begint bij een goede opdrachtgever. Als... Uh, als de opdrachtgever niet het nut ziet van de dienst die wij komen verlenen, dan heeft het al geen zin om eraan te beginnen. Als ja. ik een verhaal moet gaan houden daar om te zeggen waarom het een goed idee is om gebruikersonderzoek te doen, dan kun je beter niet doen, want dan krijg ik je niet zover. Ja, dat is inderdaad, al, dat verhaal duurt lang. Ja, dat kan ja. wel. Je kan er een zaadje planten en dan over vijf jaar terugkomen. Ja, ja, precies. Dat, ja. dat wel. Maar niet als, als ik jou vandaag moet overtuigen... dat ik dan morgen voor jullie aan de gang ga. Dat, ja. dat, dat gaat gewoon echt niet lukken. Dus dat, dat duurt een tijdje. Uh, en als opdrachtgever moet je ook best wel veel doen... om tot een goed uh, websiteproject te komen. Je kan het niet over de schutting gooien... en dan over drie maanden uh, vind je een doos op de stoep... met daarin de nieuwe website. Ja. En dat proberen we ook wel. Proberen we ook onze opdrachtgevers op uit te zoeken, dat daar ook goede mensen zitten die ook weten wat ze doen. Anders, je moet het echt samen doen. Je kan dat niet als bureau alleen doen. Nee. En is dat aan het veranderen? Beginnen opdrachtgevers beter te worden? Of? Ja, het wisselt. Sommigen zijn heel goed en sommigen weten het eigenlijk nog steeds niet. Ja, ja, ja. Maar we hebben wel tegen mensen gezegd, van, nou, wij zijn niet de goede partij voor jou... Als, uh, als we dachten dat dat niet goed genoeg zat. Dan wordt het gewoon een heel frustrerend project. Ja, ja, ja, ja. Dan kan het niet. En leid je soms dan ook klanten op dat je zegt, nou, um, hé... Hey. Ja, ja, ja, klanten toch wel, me, boeken onder de neus, neus duwen. Uh, en we hebben ook geprobeerd met... Uh, uh, met een congres uh, organiseren. om Jan en Steven die hebben dat samen gedaan, twee keer. Ja. En die waren ook heel leuk en uh, heel uh, succesvol. Maar het was wel lastig om die vol te krijgen. Uh, ja, eigenlijk net hetzelfde als wat ik net vertelde. Van, je kan een zaadje bij jou planten... en dan over vijf jaar ben je misschien zover. Mensen hebben het niet altijd door... dat ze nog geen goede opdrachtgever ja. zijn. Het is gewoon onbewust onbekwaam. En dan ja, denken ja, ja. ze ook niet van... oh, ik moet nodig eens een naar een congres toe... om uh, meer te leren over het opdrachtgeverschap. Ja. Yeah. En, en wat laatst bedacht... misschien hebben wij ook wel het verkeerde woord ge ge gebruikt daarbij. Bij de overheid is de opdrachtgever... dat is eigenlijk degene die de papiertjes tekent. Ah. En de projectmanager is degene die de dingen uh, werkelijk uitvoert. Dus we hebben ons steeds gericht op de opdrachtgevers. Ja. Maar, maar die zijn helemaal niet met die inhoudelijke dingen bezig. Ja, dat is ook weer ja, ja. zoiets... ...stoms wat je dan met jaren bedenkt. Ja, ja, ja dat zijn wel van Ik heb ook wel eens een, een serie... ...masterclasses wilde ik organiseren. Ja. En ik had die heel specifiek... ...voor media front-end developers. Want ik zei... ...nou, dat zijn mensen die moeten... ...die willen graag doorgroeien... ...naar een senior niveau... ...en daar kunnen we bij helpen. Maar uh, niemand voelde zich aangesproken. Nee, nee. Vonden ze zichzelf allemaal al senior? Niemand zal zichzelf ook ooit media noemen. Oké. Okay. <laughs> Denken ze dan allemaal dat ze junior zijn of dat ze senior zijn? Nee, ook iedereen vindt zichzelf senior. Oké. Okay. En alleen echte seniors, die zullen zeggen... Oh, misschien ben ik nog een beetje media. Oh, echt? Ja. <laughs> dat is net zoiets, hè? Niet doorhebben dat je het niet bent. Ja, ja. ja. Ja, zo hebben wij vast ook van die blinde vlekken. Maar... Ja, tuurlijk, ja, maar het is hartstikke interessant om dat te zien... Ja. Dat, dat dat dan misschien ook wel de oorzaak was van... want dat was een goed congres, ja. ja. ja. En ook een, echt een goed idee. Maar doen jullie nu dat soort workshops dan intern ook met klanten? Of, uh... Nee, niet echt. Het gaat meer informeel en dat... Uh... Uh, wat, wat we nu vooral veel doen... is de klanten betrekken ook bij de gebruikersonderzoeken. Yeah. Uh, als willen en een uh, gebruikersonderzoek gaan doen... dan hebben ze een soort mobiel testlab. En dan uh, uh, beamen ze uh, het beeld en het geluid van de test... door naar een andere ruimte die daar vaak vlakbij is. Oh, en daar kunnen we dan mensen van de klant uh, mee gaan kijken. Oh, en dat is een enorme eye-opener yeah. voor ze. Yeah. En we laten ook een camera meedraaien... die op de gezichten van de testpersonen gericht yeah. is... En dan maken we een videootje voor de mensen die er niet bij zijn geweest... waarin we een aantal quotes uit die uh, gebruikersonderzoeken halen. die ondertitelen we ook, want dan kan je het wat beter volgen. En dan zie je dus je eigen klant... Als kla klant zie je dan je eigen klanten worstelen met wat jij ze voorschotelt. En dan vertellen ze over waar ze mee zitten en uh, ja, of ze de leverancier wel of niet vertrouwen en zo. En dat komt heel erg binnen. Als je zo iemand in het gezicht kan kijken die zegt... ja, ja ik weet hier nooit zo goed wat ik moet doen. Of ja, ik heb, heb er niet zoveel vertrouwen in dat ik alle informatie wel kan vinden. Dan, dan zie je zo van die grote ogen bij de onderdachtgevers. Ja, ja, ja. wow, jeetje, hier moeten we echt iets mee doen. Ja, ja. En dan merk je dat juist... Uh, um, in uh, raden van bestuur en in managementlagen en zo... als je ze zo even vijf tot tien minuten mensen kunt laten zien... dat werkt als een tierenlier. Dat werkt heel goed. Nou, dan, dan hoef je vaak al niet meer uh, op te voeden. Okay. Als, als ze ervan overtuigd zijn dat dit echte mensen zijn... Ja. dan heb je zo mee. Goed, ja. Ik heb zelf ook wel eens heb ik bij, uh, bij, dat, soort users, bij dat, dat soort gebruiksonderzoek gezeten... Mm -hmm. En wat me daar vaak opviel was dat... Uh, maar dat, daar zaten dan ook reclamebureaus bij. Dat Eigenlijk kwamen we erachter nou, dat het hele ding wat we hebben gemaakt slaat helemaal nergens op. <laughs> ja. En dan wisten de reclamebureaus daar toch wat van te maken. Toch te doen. Ja, dat is toch een goed idee of zo. Maar, dus, maar, maar wisten dus ze nog niets van te maken? Ja, ja, dus, eigenlijk, ik zat er dus echt zo te kijken van jeest, niemand snapt de enige, helemaal geen idee waar dit voor is. Uh -huh. Iedereen negeert wat we hebben gemaakt, ze zien ja. het niet, het is, het is er gewoon niet. Totale mislukking. Maar dan nog, achteraf was, het, uh, was de test een succes of zo, we wisten het zo te spelen Maar dan, dan kletsten ze er gewoon een punt aan. Ja, zoiets. ja. Ja, geen reclamebureaus toelaten ja, in je test. Ja, ja goed, hè, <laughs> ja, dat heb ik ook niet gedaan. Ja, <laughs> jongen, jongen, ik zeg het ook tegen studenten of mensen, lullig, ga maar bij een reclamebureau werken. Maar <laughs> weet je, als je zo'n test gaat doen, dan moet je de test ook wel serieus nemen. Ja, ja, precies. Dus dan dan, moet, je dan dus moet je ook weer een mandaat Maar Dan moet kwestie. je dan ook wel tegen, tegen kunnen, toch? Ja. Je moet het tegen kunnen dat je werk ja. of de, hè, dat, er, dat er dingen uitkomen die je niet wil horen. En dat eigenlijk het moet je die wel willen horen, dat is ja. een beetje. En dat is het moeilijkste aan die gebruikersonderzoeken. Dus je moet Om... dus een soort wetenschappelijke attitude hebben dan. Ja. Ja. ja, en als je het vaker doet, dan wordt het ook minder erg hoor. Ja. Dan, dan weet je van tevoren al van, ja, kan die nu twaalf uh, uur op gaan zitten zweten op dit ene knopje. Maar in, uh, uh, in de gebruikerstest kunnen ze best zeggen dat ze niet snappen waar het knopje voor dient. Ja. Dus waarom zou ik het dan al, al mm. mooi gemaakt hebben? kan ik beter straks mooi ja, maken als ik weet dat het het goede knopje is. Ja, slim. Ze, het is, uh, het is ook gewenning. Ja. Maar je moet ook wel van je klant uh, het mandaat krijgen, of dat de klant het mandaat heeft om het daadwerkelijk te testen, dat er ook dingen mogen veranderen. Ja. Als blijkt dat mensen het niet snappen. Mm. Ook al is het een knopje wat de directeur bedacht heeft. Als, als de gebruikers het niet snappen, is het kennelijk niet het goede knopje. Ja, ja, ja. Slim om er ook filmpjes van te maken, toch? Die ik ja, dan presenteert. Dat heel die, uh, goed. Uh, uh, uh, uh. Het ja. kost heel veel tijd, maar het is absoluut waard. Ja. Mooi, en dat, dus dat gebruiksonderzoek doen jullie altijd? Ja, uh, zoveel mogelijk. Ja, ja. ja. Hoef ik hoef wel niet zeggen altijd. Zou dat iets zijn wat, ik, wat we ook onze studenten ja. veel zouden moeten laten doen? Absoluut. Absoluut. absoluut. Okay. Dan moet je ze echt leren? En je moet ze ook vooral leren dat uh, uh, laagdrempelig uh, gebruiksonderzoek is. Uh, Beter dan geen gebruikersonderzoek. Geen, ja, ja. Dus al, al gaan ze gewoon met hun laptopje in het café zitten... en vragen een random voorbijganger om even ergens op te klikken... en te kijken of ze het snappen, ja. veel beter. Ja, ja. Ze moeten allemaal het boek van Steve Cook lezen. Okay. Don't Make Me Think. Ja, ja die moeten ze lezen, ja. ja. Horen jullie het? Moet ze Drie studenten die luisteren. <laughs> Verplicht boek. Ja, ja, oké. Okay. Ja, nou, ik zeg het wel altijd tegen ze, maar het is geen onderdeel van het vak. Dus het, is, het zit nee. niet in de beoordeling. Maar ik zeg wel, altijd je, je straks zit je een uur in de trein naar Den Helder. Ja. Nou, ze van degene naast je zien wat je aan het maken bent. Vraag ze of je het snapt. Ja. En nou, dat is heel eng, hè? Tuurlijk. Maar ze oh, vinden het nu al eng. want wat ik wel doe, we laten veel feedback geven aan elkaar. Ja. En wat ze dan meteen doen is... En het, vriendje of vriendinnetje... waar ze altijd al naast zitten vragen... Wat vind je ervan? Ah, mooi. Zo in Facebook Ja, dat is goed. <laughs> ja, dus sta op. Laat naar iemand die je niet kent. Eh, vooral even iemand waarvan je denkt... Nou, die is volgens mij wel goed. Even ja. daar is het eens aan vragen. Ja. ja. Ja, maar ook gewoon aan, aan Tante Sianen in de trein. Ja, ja. Ja, ja, ja want, precies. Want... Ja. want een, een medestudent die wel goed is... die gaat ook naar het beeld kijken en zo... terwijl je ook moet, moet leren... voor juist naar de functionaliteit te kijken... en de begrijpelijkheid van... Misschien dus moet je van juist die... naar iemand die niet goed is. Ja. ja. Nou ja of ja. of, of de mensen in de balie vragen. een schoonmaker... Ja, die, die ja. daar rondloopt. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en zo snel mogelijk mee beginnen. Misschien al in het allereerste blok. is uh, toch? De... Ja. Oh, het allereerste blok op school. Ja. Ja, ja. Hoe eerder je ermee begint, hoe lager de drempel is. Dus het zou vanzelfsprekendheid moeten worden? Ja. ja. Zijn er nog meer vanzelfsprekendheden waarvan je vindt want dat moet. eigenlijk zou iedereen die dingen ontwerpt, zou dat moeten, zou vanzelfsprekend moeten zijn? Poe, dat weet ik niet. Ik ben zelf geen ontwerper, hè? Nee. Dus ik, ik, durf daar ook, ik vind ook niet mijn plaats om daar iets over te zeggen. Ja, maar ja. Goed. Kijk, je, je werkt in een bureau, je maakt dingen. Ja. En ik denk dat je dat, uh, um, nieuwsgierigheid een, van spreek, een vanzelfsprekendheid moet zijn. Okay. Dat je dat jezelf ook moet opleggen om steeds met nieuwe dingen. Uh, Bezig te zijn. Je hoeft niet elke dag weer een hele nieuwe hobby te verzinnen, maar interesse houden in dingen, rare opdrachtjes voor jezelf verzinnen om dingen uit te gaan zoeken of te gaan ja. kijken. Al is het maar naar het station gaan en uh, een, een uur gaan zitten kijken naar wat mensen allemaal doen. Ja, oké, okay, ja. Oké, ja. Okay, ja Oprechte nieuwsgierigheid, dus. Ja. ja. Toegankelijkheid. Toegankelijkheid, absoluut. Ja, die vind ik zo vanzelfsprekend. Dat je hem niet meer zeggen. Ja, maar het is hij niet, hè? Nee. Nee, kijk, eens je heen. En, uh, nee, de dingen, we, we kunnen alles toegankelijk maken, digitaal. Ja. Maar het gebeurt niet. Nee, nee. Nou ja, het is eigenlijk zelfs andersom. Als je het volgens de regelen der kunst maakt, is het gewoon toegankelijk. Ja. Alles wat je er verder aan zit bovenop gaat doen, maakt het ontoegankelijk. Ja, zo kan je naar kijken. Ja, ja nou ongeveer. Dus dat, ja. dat zou je uit, uitgangspunt moeten zijn. Ja. In principe moet het voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is het Basis van het web. Ja. Tim Berners-Lee maakte het zo dat het altijd overeind ja. blijft en overal op televoor. Als je ook kijkt naar dingen als de iPhone en uh, uh, Apple besturingssysteem, Windows besturingssysteem, ook, uh, Android, super ja. toegankelijke ja. Uh, omgevingen. Die het leven van heel veel mensen gewoon die ervoor zorgen dat mensen zelfstandig kunnen leven zonder ja. hulp van anderen. Ja, en dat heeft ook wel heel veel opgeleverd hoor. Uh, uh, onze collega Marie, die doof is bijvoorbeeld... Uh, ja, die kan natuurlijk niet bellen. Nee. Maar die heeft wel altijd dat telefoon bij zich. Want die kan, met sms kan ze iedereen bereiken. Yeah. Maar die kan ook met beeld bellen. Kan ze gewoon met de moeder of met de zus... of met de vriend uh, met gebarentaal... Uh, kan ze lekker uh, yeah, yeah, yeah. kletsen. Ja, dat ging yeah. niet met ouderwetse telefoons. Zij moest vroeger de moeder vragen... om mensen op te bellen yeah, voor natuurlijk. haar. Nou, en kan chat, ze nu allemaal zelf uh, doen. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Of uh, de, de, de vader van Lars... die blind is... Die, uh, die heeft ook een iPhone en die kan daarmee het hele internet... Uh, ja, uh, nou, Terwijl, uh, ik denk, de vader van Lars 75 is of zo. Ja, uh, die ja. heeft dat allemaal gewoon geleerd, ja. want uh, daar had hij baat bij. Ja. Ik denk dat dat ook wel een goede is. Dat als je zelf geen handicap hebt of geen familielid met een handicap... Uh, dat je daar best iets in mag verdiepen als, als student. Misschien dat Er we, zijn wel organisaties die... Misschien moeten we daar eens mijn contact mee gaan zoeken. Ik, ik wil die vanzelfsprekendheid. Dat vind ik een heel belangrijke vanzelfsprekendheid. Ja, en dat dat, dat, dat de, de, de, mijn studenten, dat die dat het natuurlijk het contrast hoog genoeg ja. is. En dat ze natuurlijk nadenken over een goede structuur. En misschien is het dan handig voor ze om te beginnen met één bepaalde handicap. In één keer alles is misschien wat veel... Uh... Maar sowieso, hè, maar het, het, is ook, het is ook niet waar dat 100% toegankelijkheid kan. Dat kan ook helemaal niet. Maar N -n -ja. ja, vaak zijn dingen met elkaar in tegenspraak. Ja. Sommige mensen hebben meer baat bij niet scrollen... Ja. en andere mensen hebben meer baat bij niet klikken. Ja. En, is, ja. Dat is waar. En... Uh... Taalgebruik, wat voor sommige mensen heel fijn en prettig is... is voor andere mensen weer veel te simpel... of ja. doet dan geen recht aan de inhoud. Of zo. Ja. Dat, dat is ook wel waar. Maar als je als je heel diep verdiept voor één project... in een bepaalde handicap, dan neem je dat dan altijd mee. als ja, jij de opdracht krijgt van... ga in dit blok aan de slag met mensen die blind zijn... of mensen die doof zijn... en leer daar alles van, van hoe zij ja. werken. Maar ja, ik doe het ook een beetje te loops. Hè? Dus dingen ja. als kleurenblindheid bijvoorbeeld. Nou ja, heel simpel. dat kan je heel simpel testen. Ja. Doet die kleurencombinatie het nog? Is de hiërarchie nog duidelijk als ik geen kleuren kan zien? Ja. Uh, ja. Je mag ze ook op elkaar laten afkammen dan. Dat je een chef-kleurenblindheid hebt die iedereen gaat kritiseren <lacht> <lacht> Nee, we mag niet afkammen. Nee, nee, nee. We nee, nee, <lacht> elkaar scherp houden, ja, dat, ja. dat mag best. Ja. Oké, okay, maar goed, maar dat zijn dus uh, vanzelfsprekende Mooi. Ja, dat zijn goede Dus vanzelfsprekend dat je nieuwsgierig bent, vanzelfsprekend dat je uh, goed en eerlijk onderzoek doet hè? Ja. dat je gebruikers... dat je daar open voor staat... en dat je dat ook doet... en vanzelfsprekend... en toegankelijkheid is te vanzelfsprekend... dat noem je niet ja. eens. Ja. Nee. Zijn er nog meer die je misschien vergeten bent... die zelf vanzelfsprekend zijn? Dat zou kunnen, ik weet het niet. Mm, ja, het nooit over de gebruiker hebben. Ah, ja, dat is wel mooi. Dat, dat... De gebruiker bestaat niet, hè? Nee. nee. Dat zijn allemaal mensen... Dat was mooi dat Astrid Poot zei dat ook. Oh, die, die wil het nooit over de doelgroep hebben. Ja. ja, ja. ja. Dan bedoelt ze denk ik hetzelfde. Ja. Want dat is een, een groep, een amorf iets. En dat ja. zijn gewoon allemaal individuen. Maar zij vond het nog een doelgroep. Dat is alsof je erop gaat schieten. Hij <lacht> ja. heeft helemaal gelijk Ja. <lacht> ja. ja. Oké, okay, dus niet ook de gebruiker. Ja. Ja. ja, dat zijn eigenlijk zijn dat ook van die aannames. Hè? Ja. Ja. En die, die quote die we daar op de muur hebben staan... Never ja. Assume. Ja, ja. De lijfspreuk van Paul Smith. Ja. Mijn grote held. Uh, je moet geen aannames doen. Nee. Je moet natuurlijk wel aannames doen. Want anders, je kan nooit alles uit en te na testen. Maar wees ja. je bewust van... Dit is een aanname die ik nu uh, doe. En moet ik hem nu gaan controleren? Of kan ik hem echt als aanname doen? Maar, ja, ja. Goed, Waarom is Paul Smith een, uh, het grote voorbeeld? Paul Smith is heel goed in heel creatieve dingen doen. En wat doet hij precies? Want... Uh, Paul Smith is een modeontwerper. Die werkt nu al sinds, ik denk, 1968 of zo, uh, is hij al uh, mode aan het ontwerpen. Hij heeft een heel groot imperium opgebouwd. Uh, uh, in Engeland vooral. Hij maakt al uh, leuke, vrolijke kleding. Uh, hij is dus al een wat oudere man uh, inmiddels. Hij staat nog steeds aan het hoofd van het geheel. En als je hem zo ziet, dan is er heel losjes iemand. En die komt op en die houdt een uh, gezellig verhaaltje. En het is ook echt gezellig. Het is geen, geen, geen brani of zo. Uh, als je zijn werkkamer ziet, is één grote rotzooi. Allemaal cadeautjes die hij heeft gekregen. Heel veel boeken en zooi en zo. Dus aan de oppervlakte lijkt het heel los en ongestructureerd. Maar ondertussen heeft hij heel duidelijke regels voor zichzelf... en ook voor zijn bedrijf. En dus wat hij zegt van never assume... Yeah. je moet nooit een aanname doen over leveringen... of mensen die bij je in dienst zijn of zo. Altijd blijven vragen, want die basis die moet moet heel uh, goed zijn. Ja, ja, ja. Dus uh, de, de financiën zijn daar heel goed geregeld. Hij heeft nooit leningen aangenomen... Uh, waardoor hij weer meer vrijheid heeft... om uh, gewoon precies te doen waar hij zelf zin in heeft. Hij heeft natuurlijk wel een groot imperium, dus ook verantwoordelijkheden. Maar hij hoeft niet uh, uh, in dienst van de een of andere aandeelhouder... Uh, dingen te doen waar hij uh, geen trek in heeft. Ja, ja, ja, ja. En dat vind ik uh, supergoed, dat hij die balans uh, weet vast te houden... En hij heeft ook allemaal leuke regeltjes voor zichzelf... waardoor hij ook creatief blijft. Dus hij staat altijd heel vroeg op... en dan gaat hij altijd eerst zwemmen. Okay. Dat vindt hij belangrijk. Ja. En hij gaat heel vroeg door de stad fietsen en foto's maken... zodat hij ook weer allemaal nieuwe dingetjes tegenkomt. En hij heeft de regel voor zichzelf... dat hij iedere dag iets moet doen wat hij nog nooit gedaan heeft. Oké, okay. ah. Het is echt heel structureel elke dag hetzelfde. Ja. Maar wel wat, wat daar natuurlijk heel grappig aan is... hij gaat elke dag hetzelfde tijdstip fietsen... Ja. om dingen te zien die hij nog nooit gezien heeft. Precies. En als hij naar Japan gaat, naar Tokio... dan gaat hij daar altijd in hetzelfde hotel... altijd in dezelfde kamer ook... Uh, en daardoor heeft hij ruimte in zijn hoofd om andere oh, ja. dingen heel uh, losjes te doen. Ja, nou, ik zei het net, je moet elke dag iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Dat ja. is niet waar. Maar, uh, every day try something new. Oké. Okay. Uh, ja, ja, ja. zegt hij. Dus daar, daar is hij echt nou op zoek. Heb ik, heb ik al iets gedaan wat nieuw is? Ja, dat is ook wel een goede. En dan kom je eigenlijk weer een beetje bij waar je mee begon met dat uh, boeddhistische... Wat was dat ja, weer? Beginner's mind. Beginner's mind. Je beginners mind Paul Smith is een heel goed voorbeeld van iemand die... Perfect in zijn beginner's mind uh, blijft zitten. Als hij ook binnenkomt om een, om een speech te houden, dan, dan laat hij volgens mij alles achter zich. Dan kan hij net uit het vliegtuig komen rollen en een jetlag hebben. Maar, oh, we zijn nou hier. Oh, we gaan even een speech doen. Oh, gezellig. We uh, willen nog iemand sokken. En, uh, hey, hoi. Heel erg leuk. We willen nog iemand sokken. Oh, wat leuk. Oké, okay. ik snap dat dat, een, uh, uh, dat dat jullie groot voorbeeld is. Ja. ja en dat die leus op de muur mooi dat vroeg ik me gisteren af ik, ik, mijn uh, user research doe ik altijd op twitter ik ben echt yeah. heel slecht in <laughs> ik doe het niet ik only assume <laughs> en, en dat doe ik dan en dan uh, dan zit ik op twitter uh, soms vraag ik iets en dat noem ik dan wetenschappelijk onderzoek en dan <laughs> geven mensen het antwoord dat ik wil horen ofzo <laughs> gisteren vroeg ik en dat doe ik eigenlijk altijd als ik zo'n gesprek ga voeren. Mm -hmm. Hebben jullie nog vragen aan degene die ik morgen ga uh, spreken? En normaal krijg ik heel weinig antwoorden. En, mm -hmm. soms, en meestal. Maar vaak zit er wel een goede tussen. Gisteren was het alleen maar flauwekul, leek ik wel. <laughs> en nou vroeg ik me af: waren het allemaal inside jokes die ik niet kende? Of was het allemaal flauwekul? Nou, dat van die kleuren, dat weet ik niet. Nee, lievelingskleur, uh, ja, dat is gewoon wat, wat ga je aan iemand vragen in een interview. Uh, ja, zo'n ja, ja, ja, ja. Zo Donald Duck-vraag. Ja, ja, precies. Uh, ah, die, um, Kim zei op een gegeven moment, uh, moet je vragen wie haar stijlicoon -ico is? Ja. Nou, dat is inderdaad Claire Underwood okay. van de televisie. Ja, ja, ja. <laughs> oh, ja, um, maar niet qua persoonlijkheid. Nee, niet meer zo. Jezus, nee. dat is toch. wel... <laughs> ik zit ja. toch echt met iets en met heel iemand anders te praten. Ja. Ja. Dat denk ik wel. Nou, dat <laughs> weet ik wel zeker. <laughs> Misschien eerder Frank antwoordt. Nee, hoor. Jezus. Dat nee, zijn <laughs> allebei zijn. Ben Claire is, uh, is ook een lekker secreet... Jesus. Ah, ik vind dat wel bewonderenswaardig hoor, als je zo op je, op je doel af wil gaan zoals zij dat wil, maar ik kan niet zo goed over lijken. Nee, nee, nee. maar dat is juist het machismo wat jullie niet hebben, ja. toch? Ja. En Peter Boorsma, die zei iets over pannenlappen uh, uh, of uh, overwanten, ja. volgens mij was dat ook gewoon onzin. Oké, okay. oké. Okay. Maar wat Rob Jan toen zei, dat was, dat was inderdaad wel een inside joke. Want ik uh, ben een beetje onhandig. Ja. Vooral in de keuken. Dus uh, ik laat de pannenlappen heel vaak aanbranden. Ja. <laughs> ja, volgens mij doen die dingen dat toch ook. Maar, nou, je kan het ook niet ietsje eten, kan. Ja, Als je wel handig bent, dan hou je ze uit het vuur. Maar ik, ik sta dan te koken met, met de pannenlappen. Uh, om het hengsel van de bakpan... en dan sta ik te roeren en dan heb ik het gas te hoog... en dan staat opeens die pannenlap ja. weer in de fik. Nou product designers. Uh, ga eens luisteren naar je gebruikers. Maar het is een pannenlap die niet kan fikken. <laughs> <laughs> Toch? Yes. Ja. Hey, ik heb volgens mij zo ongeveer alles gevraagd wat ik wilde vragen. Heb jij nog dingen die jij nog wil vertellen? Nee. Nee? Nee. Leuk gesprek zo. Vond ik ook, ja. Dat is ja. altijd natuurlijk. Ja. Toch? Ja. Maar deze staat op tape. Leuk. Precies. Hé, he? hey, dankjewel. Ja. Dit was aflevering 11 van The Good, The Bad and The Interesting. Als je op deze podcast wil reageren en als je weet hoe je mijn naam schrijft, dan kan je me mailen op vasilis@vasilis.nl. Je kan me natuurlijk ook altijd via Twitter twitteren op @vasilis. Volgende keer praat ik met Diek Kubbe, mijn docent van heel erg lang geleden. En daar heb ik heel erg veel zin in.